Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral drukte op de A1... vanaf Amersfoort naar Amsterdam... voor Muidenberg 6 kilometer. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Zalbommel... over 14 kilometer. Op de A4, daarna haag Amsterdam bij Rijndijk 5. Vanaf Amsterdam naar Den Haag op de A4. Voor Rijndijk 7 kilometer... na een ongeluk alle rijstrokken zijn daar weer open. Op de A9... Amstelveen-Alkmaar verklappen op meer 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht aan ongeluk. Richting Amstelveen vanuit Alkmaar op de A9 bij Battenverdorp 5 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum vielen rijden over 12 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Vlaardingen-West 7. De rechte rijstrook is dicht. Verder richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Maasdijk 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van Zandvoort op zondag.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 Schitterende muziek. En uh, even tussendoor, ik heb net een fotootje gezien... van uh, de voor 400, meer dan 400 euro geknipte kop van onze collega Ruud Jansen. Dat zou hij vaker moeten doen. Nou, nog een mooi, mooi pak eronder. En hij ziet er helemaal om door een ringetje te halen uit. Zo, geweldig. Uh, alle, alle, alle, uh, ja, moet je zeggen... alle klassen voor degene die, die hem geknipt heeft. Want het is een keurige kop geworden.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 voor kerst. Hè. Die zijn uiteraard geschikt om uh, de kerstbal op te tuigen en zo. Huis mooi te gaan versieren. Mocht je daar op dit moment mee bezig zijn. Heel veel succes. Uh, CFM is al aardig onderweg. Er mag nog wel ietsje meer bij. maar ja, kan, nog iets meer kan nog iets meer bij. Maar kijk maar even op de webcam uh, van uh, CFM.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 Strand. Zo is het. Ga dat meebeleven. Sondagmorgen. <laughs> het is wel al vijf minuten voor half vier, dus ben je er een beetje te laat bij. Maar het was wel een heerlijke zondagmorgen. Voor jou ook, Albert-Jan? Ja, ja, als je dit nummer hoort, dan wordt het weer een zondagmorgen hoor. Ja, zeker. John Easy, de single van de Commodores. wel.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 Oh. Dan, we all stand together, all Paul McCartney. Het is al vier geworden, zongeroen Albert-Jan. De extra lange evenementenagenda. Ja, gisteren hadden we de kortere versie. vandaag ga, ga je er tegenaan, hè? Vandaag ga ik er tegenaan. En als het te lang duurt, Rob, dan steek je je vinger maar op. Dan ja, een je tussendoor. Als je klap tegen je hoofd krijgt, dan weet je <laughs> dat je te lang doorgaat. Zandvoort, ja, uit, uit voegen. Springt uit zijn voegen van de activiteiten.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 dan gaan we naar een speciale Kerstvoorstelling en dan hebben we het over het Zandvoortsmuseum... Museum en de Svaluyweestraat nummertje 1. En dat is op 21 december om 3 uur middags op zondagmiddag 21 december geeft het Verteltheater de Blauwe Kom een speciale kunstkerkvoorstelling. Voorstelling dichtbij en van ver met poëzie, verhalen en live muziek geïnspireerd op de expositie Kunst over grenzen. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum... Museum op 21 december om 3 uur middags. Het e-mailadres wat hierbij is de Blauwe Welkom de Blauw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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem bij CFM, de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. En ja, Maurice zei het allemaal heer van de week bij deze plaats. Staat uiteraard ook in de Euro Breakdown. Hij zegt geproduceerd door onze Zuiderbuur, Strama E. Jawel. Je de nieuwe single van Lauren, die heet Meltdown. Tell I don't really have a clue Give me this song, Cowboy. voor Welen. Hou deze plaat in de gaten hoor, want hij klinkt zo lekker. Hè? Ja, lekker in te horen. Goed plaatje, de, de love drunk bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden, wat ze zijn. Inmiddels weer aan het voetballen al daar. Tussenstanden van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. PSV ontvangt thuis FC Twente. En het is toch een spannend duel... Maar PSP leidt deze wedstrijd momenteel met 2 tegen 0. Kijk, ik heb het uh, even omgegooid. Ja, ik denk, dan doe, dat doe je... ik deze wedstrijd, ja, want, uh, dan ja. bespaar ik je weer fijn, wat. Fijn. Want er komt hij aan, FC Groningen tegen Vitesse. Albert daar staat piep, er momenteel piep. 0 tegen 1. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog een half uur te gaan. Dus, Zo uh, is het. Wie weet. Er kan nog heel veel gebeuren.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 Nou, we gaan weer een paar platen draaien tot aan de nieuws en weer van 4 uur. Waaronder deze van en Simpson. Hier is Solid As Would. You understood. Love was so new. We did what we had to. And with that feeling, we were willing to take a chance.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 dan maakt hij long Clark well, oh, oh, oh, oh. well, nou, ja, like, altijd wel lekkere muziek hoor maar als je een plaats samen met zijn vader maakt dan wordt hij net even mooier hè net even beter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 dan ook dat wij dit gaan lukken. Al dus, Hilly Jansen, dus nog me meer promotie Ciccuit dichterbij, het dorp, ondernemers, VWV en gemeente hebben de handen in een, een geslagen om ook in 2015... een zandvoortpromotie puur zand op de tafel te leggen. En dat is heel belangrijk. CFM die draagt er ook een aan bij, Albert-Jan. We hebben onder meer de CFM-app. Nou, over Zandvoort promotie uh, gesproken. Download hem nu, de ZFM-app is uh, gratis verkrijgbaar in de diverse stores. We hebben het over de Play Store en de App Store. Zoek op ZFM Zandvoort En je hebt uh, direct onze app uh, op jouw uh, mobiele telefoon of tablets. Dus Download hem nu, de CFM app. Hij is ook in kerst weer, hè, nou? Ja. Heb je het gezien? Ja, keurig tintje aangegeven, Ja, toch? ja, een Mooie foto, ijsbaan. Sprakeloos. Sprakeloos ben ik. Dus download hem nu, de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar. Alle laatste nieuws van CFM. En vanuit Zonvoort krijg je dan direct op je telefoon.